Uur. met het NWS-journaal. Noord-Korea wil het kernwapenprogramma uitbreiden. Leider Kim Jong-un heeft volgens het staatspersbureau ook besloten... dat de kracht van de raketten aanzienlijk vergroot wordt. Na een ontmoeting met president Trump in 2018... beloofde Kim nog volledige denuclearisatie. Als ook de kernwapens uit Zuid-Korea zouden verdwijnen. Maar daar kwam weinig van terecht. Noord-Koreaanse rakettesten zijn gewoon doorgegaan.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 Achteraf concludeert Keolis zelf dat de regels niet zijn gevolgd. Het bedrijf belooft passende maatregelen te nemen. In het Friese Gorredijk is vannacht brand uitgebroken... bij een technische groothandel. Er stonden kliko's in brand. Uit voorzorg werden drie woningen in de buurt ontruimd. De brand zorgde voor flink wat rookoverlast. Daarvoor werd een NL-alert verstuurd. Het is nog onduidelijk hoe een verwarde man in Halsteren in Brabant... gisterochtend op het leven is gekomen. Hij verwonde zichzelf bij een woning en reageerde niet op ingrijpen van de politie. Een agent schoot hem in zijn been, maar dat was niet de doodsoorzaak, zegt het openbaar ministerie. De New York Times vult de hele zondagse voorpagina met namen van Amerikanen die zijn overleden aan het coronavirus. De krant wil zo stilstaan bij de mijlpaal van bijna 100.000 coronadoden in de VS. Volgens een van de vormgevers van de New York Times is een volle voorpagina met namen de beste manier om dit getal weer te geven. Het weer nog, veel bewolking, af en toe regen, vooral in het noorden. Het waait vandaag flink, het blijft koel met maximaal van 13 tot 17 graden. De komende dagen meer zon en ook warmer. Dit was het in journaal ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 klassiek. Nee,